...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...2 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Partij van de Arbeid blijft erbij... ...dat een nieuwe missie in Urusgan... ...onbespreekbaar is. Daardoor is nu al duidelijk dat Nederland... ...het verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie... ...in de Afghaanse provincie... ...niet kan honoreren. De afgelopen dag werd een brief openbaar die NAVO-chef Rasmussen aan premier Balkenende heeft gestuurd. Behalve het verzoek om een trainingsmissie in Oeruzgan te organiseren... vraagt de NAVO Nederland verder ook om de F-16's in Kandahar te houden... inclusief het ondersteunend personeel van de luchtmacht. De regeringspartijen zijn diep verdeeld over de vraag wat er na augustus moet gebeuren. CDA-minister Verhagen van Buitenlandse Zaken wil het liefst in Oeruzgan blijven. Maar de PvdA en ook de ChristenUnie willen dat de missie niet verlengd wordt. De Bijkorf eist dat de gemeente Amsterdam een nieuw onderzoek uitvoert naar het boren van twee tunnels voor de Noord-Zuidlijn. Dat staat in een brief aan het college van BNW. Volgens de bijkorf heeft de gemeente niet genoeg maatregelen genomen om te voorkomen dat er schade ontstaat aan het monumentale gebouw aan de Dam. Het warenhuis liet zelf een onderzoek uitvoeren en daaruit blijkt dat de boringen wel degelijk schade kunnen veroorzaken. De Griekse regering houdt vast aan de voorgenomen bezuinigingen. Ambtenaren legden vandaag uit protest het werk neer. Maar de Griekse premier Papandreou zegt dat hij de bezuinigingsplannen doorzet. Om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie... heeft Griekenland drastische bezuinigingen aangekondigd. Die worden morgen besproken door de Europese regeringsleiders. De avondspits was vandaag veel drukker dan verwacht door het winterse weer. Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt rond kwart over zes 541 kilometer file. Daarmee staat de spits op de 17e plaats in de file top 20. De ANWB verwacht voor morgen vroeg ook een drukke spits. Het weer, vannacht wisselen bewolkt, periode met sneeuw, vrij veel wind en het is enkele graden onder nul. Overdag vanuit het noorden droger en wat som. middagtemperatuur om het vriespunt. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.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 I'm uh -huh. Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Wife. Dit is 20 jaar GFM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 table Just bro. Sit down a minute, I want to know something.